Het is zes uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een busongeluk in Italië zijn 37 mensen om het leven gekomen. Elf mensen raakten zwaar gewond. Bij Avellino, ten oosten van Napels, reed de bus door de vangrail een ravijn in. Voordat de bus 30 meter naar beneden stortte... ramde hij een aantal auto's die op de snelweg aan het afremmen waren. De bus was op weg naar Napels... en vervoerde mensen die terugkwamen van een pelgrimstocht in Puglia.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 Sinds vrijdag zijn langs diezelfde kust in totaal al negen mannen verdronken. Er staat al dagen een harde wind. Hoewel er uitvoerig werd gewaarschuwd, gingen toch veel mensen de zee in. In Cambodja heeft de belangrijkste oppositiepartij... al voor het tellen van alle stemmen de uitslag van de parlementsverkiezingen verworpen. De oppositieleider wil een onderzoek naar onregelmatigheden bij het stemmen. De volkspartij van premier Hun Sen heeft de overwinning opgeëist. De officiële uitslag komt waarschijnlijk pas over een paar weken... Premier Hun Sen is al 28 jaar aan de macht in Cambodja. De oudste kardinaal van de rooms-katholieke kerk is overleden, de Italiaan Ercilio Tonini. Hij was 99. Tonini was aartsbisschop van Ravenna. Paus Johannes Paulus II benoemde hem in 1994 tot kardinaal. Hij was toen al een 80-plusser, dus hij heeft nooit mogen meedoen aan een conclaaf.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 De kermis, dat is een traditie. En daarom moet het op de werelderfgoedlijst komen. Grote vraag is, wat heb je daaraan? Dat gaan we bespreken, deze uitzending. Over tradities gesproken, de step die is aan een comeback bezig. Een step 2.0. Jeroen Schutijzer bericht later deze ochtend. Verder het nieuws uit Italië, busongeluk. Cambodja, de verkiezingen. Israël, een referendum. En Zimbabwe, ook verkiezingen. En we blikken terug op het bezoek van de paus. Geen rellen, wel veel gelovig op de been. Doen we allemaal tot half tien. Dan neemt Caro het over. Het ROS Radio 1-journaal. En we beginnen met share. Was dat love and understanding. Het nieuws overzicht bij de Italiaanse stad Avellino. In de buurt van Napels is gisteravond een bussenravijn ingereden. Er zijn minstens 36 doden gevallen, en nog eens 11 mensen zijn zwaar gewond geraakt. Rob Zoutberg in Italië. Rob, wat is er precies gebeurd? Nou, wat er gebeurde is gisteravond, uh, daar in Irpinia, in dat bergachtig uh, gebied ten oosten van Napels. A16-snelweg richting Napels, daar was het verkeer opgestroopt. was ook voor gewaarschuwd. Maar wat er daar dan toch gebeurde, was dat na een, bul, een bocht... een bus vol met reizigers, eerst een aantal auto's ramden... die daar dus in een file stonden, vervolgens door de vangrail heen schoot... en daarna nog een keer 30 meter naar beneden stortte... en in, in een ravijn daar terecht kwam. Ja, Het is gewoon een enorme klap geweest voor die bus. Ja, en wie zaten er allemaal in die bus? Het is nog onduidelijk, we weten wel het aantal passagiers. Er zaten 48 passagiers aan boord. Maar of het nou pelgrims waren waar aanvankelijk sprake van was... die aan de Adriatische kust resten van de heilige Padre Pio hadden bezocht... Of dat het mensen waren die in diezelfde regio Erpinia de bronnen hadden bezocht. Daar is nog onduidelijkheid over. We weten wel waar de mensen vandaan kwamen. Het waren allemaal Italianen afkomstig uit uh, steden rond Napels. Ja, en de chauffeur had waarschijnlijk gemist dat er een soort van file aan het ontstaan was. Ja, er werd op die, op die snelweg wel voor gewaarschuwd... dat, er, dat uh, het verkeer was opgestroopt, dat het verkeer stil stond. De ja, eerste hypothese hier dat er iets mis is geweest aan de remmen van de bus. Want de bus heeft echt op hoge snelheid eh, die file gerampt... die, die, die zeg maar, vorm opdoemde, daarna naar beneden gestort. En eh, wat erg moeilijk is geweest, vooral voor reddingswerkers... is om daar mensen uit dat wrak van die bus te halen... omdat ook nog steeds het gevaar bestond dat stukken van het wegdek... of stukken van die vangrail alsnog ook naar beneden zouden komen... dan op de bus en op die reddingswerkers terecht zouden komen... Nou goed, wat we inmiddels weten, in ieder geval 36 doden. Dat kan nog oplopen, 11 gewonden. Maar ja, je kan je rekensom ongeveer maken. En nu 48 mensen aan boord van die bus. Het lijkt erop dat de meeste mensen nu allemaal wel gelokaliseerd zijn. En de chauffeur zelf? De chauffeur zelf heeft het niet overleefd. Maar... Dankjewel Rob. Rob Zoutberg was dat. In Cairo zijn een paar duizend aanhangers van de verdreven president Morsi te voet onderweg naar een gebouw van het leger, hoewel het leger dat heeft verboden. En dus riskeren de Moslimbroeders vandaag opnieuw een confrontatie. Afgelopen weekend kwamen al meer dan 70 mensen om bij gevechten. En daarom liep de Egyptische minister van buitenlandse zaken gisteren zijn bevolking op om toch vooral kalm te blijven. We need to have a strong presence of the security forces, the police in particular, on the ground, on the theater. De minister Nabil zei dat in een gesprek met de BBC. Hij denkt dat het inzetten van meer politieagenten... kan voorkomen dat er nog meer doden vallen. Maar uit de internationale hoek kwam de afgelopen tijd juist kritiek... dat het leger en de politie te hardhandig optreden machinist van de verongelukte Spaanse trein is aangeklaagd. Hij wordt verdacht van het toebrengen van lichamelijk letsel en van 79 keer dood door schuld. Een verslaggever van CNN stond gisteravond bij de rechtbank in Santiago de Compostela. He is being given a provisional release. She lives at a house about an hour's drive from here. De 52-jarige machinist is dus voorlopig vrijgelaten. Maar moet zich wel iedere week bij de politie melden. En zijn paspoort is ingenomen, omdat die Spanje niet mag verlaten. Jazz-festival Brewport in Brouwershaven is uitgelopen op een mislukking. Maar vijf van de veertig bands speelden afgelopen weekend hun liedjes. De rest had het bij het zien van het festivalterrein had er geen zin meer in in hun optreden. Ingrid Borger zit in een van die bands die niet optrad. Ik snap sowieso niet hoe hij ooit een vergunning heeft kunnen krijgen. Geen uh, voorzieningen, geen toiletten, geen stroom, geen uh, EHBO, helemaal niks geregeld. En degene die niks heeft geregeld is organisator Hans Schoon. Hij zei bij Omroep Zeeland dat hij vooral veel pig heeft gehad. Op het moment dat die bankjes kwamen uh, moet je ook de, de, de, het vertrouwen krijgen uh, van die bent zelf... Dat, dat jij degene bent die daar alles aan gedaan heeft. Kijk, toen het acht maanden geleden klaar, klaar stond, toen stond alles tegen. Ondanks alle tegenslag wil de organisator het volgend jaar nog een keer proberen. Met andere bands, denk ik dan. Goed, wat hebben we nog verder voor u uit de kranten? We pakken ze er eens eventjes bij. De Algemene Dagblad, laten we daar eens mee beginnen. Moslims boos over arrestatie. Oproep tot vrijlating vrouw uit Zoetermeer. Waar gaat dat over? Twee weken geleden is een Nederlandse 19-jarige Nederlandse vrouw in Zoetermeer opgepakt... omdat ze Nederlandse moslims zou hebben gerecruiteerd voor de burgeroorlog in Syrië. En om haar vrijlating wordt nu gedemonstreerd... En het wordt zo ook geëist in Londen, in Duitsland en Frankrijk. Dat in het AD. En is geen next. Geen plek meer voor de downloader. Muziekpiraterij is op haar retour. We doen steeds minder met illegale download sites. In de metro staat dat de Nederlandse spoorwegen... de beveiliger daarvan, de NS-beveiliger... voortaan ook zakkenrollers wil kunnen pakken. Dat doen ze nu wel al, veelal. Maar ze hebben daar formeel de bevoegdheid niet toe. Dus het gaat zo af en toe nog mis. De Volkskrant heeft een verhaal over wijkbewoners... die klagen over gehandicapten. Ze hebben de situatie in heel Nederland op een rijtje gezet. Er komen tot zes verschillende plaatsen in Nederland... waar gehandicapten in een wijk conflict hebben... of omgekeerd met de wijkbewoners. Het Financieel Dagblad heeft een doorvrocht verhaal over banken... die steeds minder krediet geven aan het midden- en kleinbedrijf. En dat houdt nog wel een tijdje aan. Dat is de strekking van het verhaal. En dan tot slot De Telegraaf. Ik heb er twee uitgekozen uit De Telegraaf. Stranddieven liggen op de loer. Zakkerollers hebben namelijk met dit warme weer hun werkveld verlegd... van markten, van winkelstraten naar volle stranden. Want we zijn zo dom om onze waardevolle bezittingen... onbeheerd achter te laten bij de handdoek... als we gaan plonsen in de zee. Er werd nog een verhaal over luie bestuurders van fietstaxi's... die hun vergunning kwijtraken. Die hebben elektrische trapondersteuning. Dan hoef je iets minder te trappen als je bijvoorbeeld in Amsterdam... de brug op en af moet. Vooral op, denk ik dan. Maar wat blijkt? Ze trappen ook de brug niet op... en hebben een beetje die elektrische ondersteuning opgevoerd... waardoor het geen elektrische fiets meer is, maar een motorfiets. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het LOS Radio 1-journaal. ...te opvolgen, want u hoort een beetje die sound natuurlijk... ...van Earth Meets Water. Rigby was dat. En deze is net uit, twee weken geleden. En er hoort een videoclip bij. En die videoclip, misschien wel even leuk om te weten... ...is opgenomen in het huis van Helene van Rooijen in Portugal. Dus ga maar even zoeken op YouTube. Zimbabwe dan, kiest deze week een nieuwe president. Verkiezingen in 2008 liep uit op geweld, waarna er een eenheidsregering werd gevormd. Autoritaire leider Robert Mugabe is opnieuw kandidaat. Hij regeert inmiddels al 33 jaar over het land. Zijn grootste tegenstander is Morgan Tsangirai van de MDC. We gingen naar de laatste grote verkiezingsbijeenkomst van Mugabe. Waar hij liet zien dat hij zelfs op zijn 89e jaar nog uren kan speechen en klaar is voor de strijd. De laatste verkiezingsrally van president Robert Mugabe. Hij rijdt hier het uh, stadion uh, binnen uh, in een open wagen. Naast hem uh, zijn vrouw. Hij heeft een groen jasje aan met zijn eigen afbeelding erop. Een groen petje met zijn eigen afbeelding erop. En het stadion juicht. En toch is het stadion maar half vol. Ik geloof dat er 60.000 mensen inpassen. Nou, misschien is de helft gevuld. Een deel van de mensen is hier omdat ze de Zanu Pf echt steunen, zoals dit meisje. Ze komt uit een Zanu Pf nest. Haar vader heeft gevochten tegen het koloniale regime en ja, ze met de paplepel ingegoten. Oké, mijn vader vecht voor de liberation struggle. My father works at the Inkomo barracks. He is a brigadier. That's why I support Zanu Pf. Because my father grew up in this, and I want to be to grow up in this. Er is enorme werkloosheid in Zimbabwe en daarom ook enorme onvrede onder de bevolking. Maar er is een groep die heeft geprofiteerd van Mugabe's beleid, een kleine groep onder meer van de gewelddadige landhervormingen. En deze man, waar ik nu bij sta, heeft een boerderij gekregen zonder er ook maar een cent voor te betalen. Yes, actually we didn't pay for it. We were just reallocated. We went on the waiting list and then we were told we are a beneficiary. We have gained the god plot number 2 Nalire East. Dat is nu je farm, die got een offer later. En we hebben onze farming operations. There. Wij denken in Europa dat Mugabe een dictator is. Mugabe is niet een dictator, hij is een man voor de people die representing blauwe interest in Zimbabwe. Hij gestrooid dat kolonialisme. So en zo is de must... Mugabe staat nu op het podium. En uh, hij ziet er fit uit, een krachtige stem. Ja, hij spreekt veel in het Chona en af en toe in het Engels. Veel tegen het Westen, tegen de sancties. En hij zegt: de bronnen van Zimbabwe zijn van mij, de bronnen van Zimbabwe zijn van ons. The land is ours. If they were to bring resources, is nog steeds aan het spreken binnen, al bijna twee uur, maar buiten staan er tienduizenden mensen voor de poort en ze mogen er niet uit. What's happening here? People are queuing. They want to get out. So the doors are closed. So there's no way they can get out. De deuren zijn dicht. Waarom? So, Why are the doors closed? They have to wait until the president uh, finishes his speech, then they can leave. Pas als de president klaar is met zijn speech, dan mogen ze weg. En de politie, wat doet hij? En de police? The police are beating people. Uh, they are refusing people to get out. Deze jongen zegt nu, een beetje zachtjes, dat hij verandering wil. En dat betekent dat hij op de MDC gaat stemmen op de tegenpartij van Mugabe. En de reden dat hij toch hier bij deze campagnebijeenkomst is... is omdat ze hier t-shirts uitdelen van de ZANU-PF. En met een t-shirt van de ZANU-PF ben je gevrijwaard voor geweld. De vorige verkiezingen zijn veel MDC-aanhangers gemarteld, geslagen en gedood. En dat wil hij voorkomen. Waarom you je een t-shirt om te verhalen, je moet een t-shirt om te beatings. te Ja. Yeah. En dan komt Mugabe af op de media en staan we oog in oog met de oude leider. De meeste analisten verwachten geen vrije en eerlijke verkiezingen. Ze denken dat Mugabe en Zanupiev de verkiezingen gaan stelen. Dat ze gaan frauderen om te winnen. We dat het vrij is. We Mugabe zegt, het wordt allemaal eerlijk en vrij... en iedereen kan gewoon zijn stem uitbrengen en stemmen op wie hij wil. En een poort gaat open en de mensen rennen weg. Ze rennen weg van de campagnebijeenkomst van Mugabe. Morgen kijken we naar de grote rivaal van Mugabe. Morgan Tsangirai van de oppositiepartij MDC. Europese First Lady of Jazz, Rita Rijs is overleden. Meer dan 70 jaar stond ze op het podium. Deze maand nog stond ze op het North Sea Jazz Festival. Nog altijd vier op dat podium. Toch was het einde wel in haar gedachten. Nou ja, het was pijn. En dan uh, over elkaar ineens een duizeling. Denk oh, nou, dan ga ik nu eindelijk. <laughs> dan hoop ik alleen maar dat het meteen afgelopen is. Maar ja, wat, wat kan je er nou allemaal aan doen? Dus je leeftijd kan zo mooi afgelopen zijn. En afgelopen zaterdag was het opeens afgelopen. Op 88-jarige leeftijd eindigde de carrière en het leven... van Nederlands grootste jazzzangeres. Muziek zat Rita Reis in haar bloed... Op 21 december 1924 werd ze geboren in het Rotterdamse Krooswijk in een muzikaal gezin met tien broers en zussen. Mijn vader was violist en mijn moeder was danseres. Voordat ze trouwden natuurlijk. Maar mijn vader is, een heel, zo heel lang als ik hem gekend heb, is hij violist gebleven. Vandaar dat wij dus uh, ja, eigenlijk met muziek, we hebben met de paplepel ingegeven. En vooral lichte klassieke muziek en, en operette muziek en alles. You know loved you. Als 15-jarig meisje begint ze met optreden, maar nog niet in de jazz. Reis krijgt de smaak van jazz pas te pakken als ze in 1945 trouwt met de jazzdrummer Wessel Ilken. Met hem gaat ze als zangeres op tournee door heel Europa. In 1955 maakt Rita Reis haar eerste Nederlandse plaatopname. Het nummer My Funny Valentine is haar grote doorbraak in Nederland. In 1955 lonken de Verenigde Staten. Ze neemt een LP op en gaat op tournee. Toen der tijd, zeer bijzonder voor een vrouwelijk artiest. Kijk, in 1955, toen was ik al op tournee in Amerika... met de Jazz Messengers en met Chico Hamilton en met Jimmy Smith. En dat was toen iets heel bijzonders... Maar tegenwoordig gaat iedereen maar naar Amerika. En uh, ze krijgen allemaal een contractje voor zus en voor zo. Ze komen allemaal weer op hangende pootjes terug. Nou vind ik dat eigenlijk wel zielig voor ze. Maar ze doen net alsof dat zoiets heel bijzonders is. Het is helemaal niks bijzonders. Het was wel in 1955 heel bijzonder. A time. Twee jaar later keert ze terug uit de States... en overlijdt haar echtgenoot Wessel Eelken aan een hersenbloeding. Reis, inmiddels moeder van een dochtertje, blijft doorzingen. Ook om in haar levensonderhoud te voorzien. Ze treedt steeds meer op met het trio van pianist Pim Jacobs. Op 30 september 1960 stappen ze in het huwelijksbootje. Het Polygoonsjournaal besteedt aandacht aan dit showbiz-huwelijk. In het Hilversumse raadhuis had een huwelijk plaats in moderne jazz. Rita Reis en Pim Jacobs werden in de echt verbonden door burgemeester Boot. Pim en Rita Jacobs gaan samen een toekomst tegemoet... waarin de muziek ongetwijfeld de boventoon zal voeren. In 1960 wordt Reis uitgeroepen tot Europe's First Lady of Jazz, een titel die ze de rest van haar carrière mag blijven dragen. Ze speelt met de grootste der aarde, zoals Lester Young, Art Blakey en Stan Getz. Ook wint ze veel prijzen, onder meer 6 Edisons, de American Songbook Award en de prestigieuze International Bird Award. One last bit. In 1996 overlijdt haar man Pim Jacobs. De reis treedt een jaar niet op om daarna weer als vanouds aan het werk te gaan. In 2003 viert reis haar 60-jarig podiumjubileum met een tournee door heel Nederland. I be happy, but I do is en nog altijd, op 88-jarige leeftijd, trad ze op. Zo zou ze 1 september voor het eerst optreden in Paradiso... Anneke Groenteman vroeg reis vorig jaar hoe ze terugkijkt op haar leven. In zekere zin is het leven bijzonder goed voor mij geweest. Ja. Ik heb natuurlijk veel succes gehad, terwijl dat ook niet over, een, uh, over één nacht ijs ging. Ik heb hard gewerkt. En je zei, uh, in zekere zin is het goed geweest. Nou ja, ik heb natuurlijk toch twee mannen verloren, mezelf erg ziek geweest. Maar ik ben niet iemand van opgeven. Dus... Maar... Rita Rijs, ze is 88 jaar geworden. Het NLS Radio 1 -journaal. sport. Na de vele gouden successen van de afgelopen jaren... koesterden de Nederlandse zwemsters in Barcelona het brons. Met wereldkampioenschap eindigden ze achter de Verenigde Staten... en Australië als derde. Voor Femke Heemskerk betekent die bronzen medaille heel veel.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 Voetballer Dirk Boerichter is in vergaande onderhandeling met Celtic. ziet hoopt vandaag in Schotland de transfer af te ronden. Er ligt een contract van drie jaar klaar bij de kampioen van Schotland. Boerichter speelde de afgelopen twee seizoenen bij Ajax... en heeft nog een contract tot 2014 bij de Amsterdamse club. En de voetbalsters van Duitsland zijn voor de zesde keer op rij... Europees kampioen geworden. Noorwegen werd in de finale met 1-0 verslagen. En de Duitse kiepste, Nadine Anger, groeide uit tot de vrouw van de wedstrijd... om maar liefst twee strafschoppen te stoppen. Dat was voor haar dan ook een zenuwslopende wedstrijd. Ja, ja, op jeden geval. Maar uh, het is ook fenomenaal dat we het met de manschacht... Uh, dat we het wirklich geschafft hebben. Het is zo so geil. Het winnende doelpunt werd gemaakt door invaller Anja Mitak. Nederlandse Formule 1-coureur Guido van der Garde die heeft zijn beste prestatie tot op heden neergezet. In de Grand Prix van Budapest eindigde hij namelijk als 14e. Van der Garde had zich als 20e gekwalificeerd. De Nederlandse motorcoureur Marco van der Mark heeft met zijn teamgenoten de 8 uur van Suzuka gewonnen. Het is het belangrijkste motorsportevenement van Japan. Het was voor van der Mark de eerste keer dat hij aan de start verscheen. En hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader, Henk van der Mark. Die won namelijk eerder de 24 uur van Le Mans. En dat is best bijzonder, zo beseft zoon Michael. Nou ja, om eerlijk te zijn, ik heb nog nooit zo'n wedstrijd gedaan als dit... Maar het is natuurlijk wel onwijs gaaf om als je vader natuurlijk 24 uur van Le Mans hebt gereden en gewonnen. om dan hier zo'n Japan de acht uur te winnen. Want het, ja, dezelfde soort wedstrijd. En mijn vader is ook hier twee, twee keer geweest. En helaas nooit uitgereden. En, ja, heb ik het dan maar goed gemaakt voor hem om, om te winnen. Dat ja, vaak. kwam van de Markt met zijn ploegenauto tot 214 ronden op dat circuit van Suzuka. Zo heet dat daar. 50.000 gingen er al over de toonbank. Het is een oud idee in een nieuw jasje, deze zaal. Het is een waanzinnig populair. Steppen op een space scooter. Dit is Radio 1. Niet lachen, Jan. Jan van der Put is binnengekomen. Nee, uh, op, op een maar... rustige toon nu het nos ja, Het is allemaal <laughs> ernstig genoeg, want er is een busongeluk gebeurd in Italië. Ja. Daarbij zijn 37 mensen om het leven gekomen en 11 mensen raakten zwaar gewond. Bij Avellino, ten Oosten van Napels reed de bus door de vangrail een ravijn in. Ramde eerst een aantal auto's die op de snelweg aan het afremmen waren. En die bus was onderweg naar Napels en vervoerde mensen die terugkwamen van een pelgrimstocht.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 We hebben de klasfoto gekregen. Hé? Maar je staat er helemaal niet op. Nee, we kwamen niet uit met portretrecht. Daar wordt heel het gezin een stuk zakelijker van. De Auris TS. Een nieuwe wagon van Toyota met maar 14% bijtelling. Vanaf 122 euro netto bijtelling per maand. Sms nu bied naar 3669. En steun ons eenmalig met 3 euro. Erik De Zwart, ambassadeur biedbetten.com. Jan had het er net al over de verkiezingen in Cambodja. De uitslag wordt betwist. Daar gaan we over praten met onze correspondent Michel Maas. Want Michel, de oppositie legt zich niet neer bij de uitslag... waaruit zou blijken dat de huidige premier Hun Sen zou hebben gewonnen. Nee, daar leggen ze zich helemaal niet bij neer. De oppositie heeft de beste uitslag geboekt ooit. Ze hebben een uh, 55 zetels gehaald uh, van 29 bij de vorige verkiezingen. En de regering die is gezakt met uh, evenveel zetels van 90 naar 68. En... Dat zou dus een reden zijn geweest om feest te vieren. Maar volgens de oppositieleider Sam Rainsi... Uh, is dat het bewijs dat er nog veel meer voor de oppositie in het vat zou hebben gezeten... als die verkiezingen eerlijk zouden zijn verlopen. Heeft u dus, de bewijs uh, van dat het uh, niet eerlijk is verlopen? Nou, er zijn gisteren tijdens die verkiezingen ontzettend veel berichten geweest... van uh, geknoei met name op kieslijsten. Mensen konden zichzelf niet terugvinden op die lijsten... terwijl ze wel stemgerecht zouden moeten zijn. Uh, andere mensen stonden er dubbel op. Uh, er is een heleboel uh, geknoeid. dat is... Bijna wel zeker. Dan zou het zelfs met de inkt die onuitwisbaar zou moeten zijn. Inkt waar mensen hun vinger in moeten dopen als ze gestemd hadden. Die zou binnen vijf minuten er gepoetst kunnen worden... zodat mensen twee keer zouden kunnen gaan stemmen. Uh, daar zijn zoveel berichten van dat de oppositieleider denkt... Van, nou, als we dit echt serieus gaan hertellen... of misschien zelfs opnieuw gaan stemmen... dan uh, zit er een overwinning van de oppositie in... en heeft meneer Hoensen voor de laatste keer meegedaan met de verkiezingen. Ja. Zijn er trouwens onafhankelijke waarnemers geweest, die dit ook hebben geconstateerd? Er waren wat waarnemers, maar niet zoveel. Want de Europese Unie, die de vorige verkiezingen in 2008... wel waarnemers had gestuurd, die had dat deze keer niet gedaan. Want die vorige keer was het ook zo'n rommeltje... dat uh, nou ja, het, het had gewoon geen zin. Waarnemers hebben daar zoveel klachten genoteerd... en daar werd helemaal niks mee gedaan. Dat de EU nu zei van, nou, uh, we kunnen erheen gaan... maar het heeft geen enkele zin, we blijven gewoon deze keer thuis. Hangt er nou een beetje verandering in de lucht in, uh, in Cambodja... dat nu de oppositie opeens een voet tussen de deur heeft gekregen? Ja, er hangt zeker verandering in de lucht. En die verandering die komt vooral van uh, jongere kiezers. Want uh, in het verleden waren het toch vooral de, de, de oudere generatie die stemde... en het was de generatie die... Uh, traditioneel stemde, vooral op het platteland. En die mensen die uh, hadden waardering voor Hun Sen... die uh, campagne voerde met uh, 30 jaar uh, stabiliteit... met uh, economie die het redelijk deed. En uh, vooral ook met het feit dat Hun Sen de man is geweest... die met Vietnamese hulp de verschrikkelijke rode kmer... uit het zadel heeft weten te wippen. Een rode kmer die uh, in de jaren 70 enorm bloedbad heeft aangericht in Cambodja. Dus daar waren die oudere kiezers hem altijd wel... Voor. Maar die jongeren die kijken naar wat er nu gebeurt. En die zien corruptie, die zien een premier die als een dictator regeert. Die het leger, de politie, het parlement, die alles in zijn zak heeft. En die willen dat daar eens verandering in komt. En die vinden dat verleden niet meer zo belangrijk. Maar wat gaan we dan de komende dagen zien? Gaan die jongeren dan de straat op bijvoorbeeld? Dat zou zeker kunnen gebeuren als de regering weigert, als die premier weigert om... Uh, deze uitslag te laten uh, onderzoeken. Want de oppositie wil dat de EU, de VN uh, en alle politieke partijen... bij dat onderzoek betrokken worden. Maar als, er, als de regering dat weigert en gewoon zegt... dit is de uitslag en verder niks... dan heb je grote kans dat die mensen de straat op gaan. Dankjewel, Michel. Michel Maas was dat over de verkiezingen in Cambodja. De speelgoedwinkels die zijn er hartstikke blij mee. De Space Scooter. Het is een nieuw soort step. In enkele maanden tijd zijn er al 50.000 van verkocht. En dat is opmerkelijk in deze tijd van crisis... want de prijs is aan de prijs, oftewel behoorlijk. Verslaggever Jeroen Schutijzer ging polshoog te nemen. En dat deed hij in Dronten. Op de step, op de step, ik ben zo blij dat ik hem heb. Nou, je moet zeg maar heen en weer wippen... En dan ga je gewoon hard vooruit. Ja, Nou, laat eens zien. Ik hol mee. Ga je op deze manier helemaal naar huis? Ja. Is het niet gevaarlijk? Nee hoor, het valt wel mee. Hoe hard kan dat ding? 20 kilometer per uur. Mooi ding, hè? Mijn moeder had over mijn gewone step heen gereden. Met de auto? Ja. Hoe oh, lekker dan? Toen was hij kapot... Ja, dat begrijp ik. En toen heb je deze gekregen? Nou, gekocht. Ze heeft nog niet ik... eens een nieuwe step voor jou gekocht? Nee, ik moest hem zelf kopen. Ga je nou de hele zomervakantie steppen? Ja, nou niet de hele zomervakantie. Ik denk dat ik ook wel naar het zwembad of zo ga. Op de step? Nou, dat kan niet naar Zwolle. De step is misschien een beetje te ver. Dat is nou een rage, hè? Ja, absoluut. Er zijn er in, in een paar maanden tijd 50.000 van verkocht. Ja, dat is bizar. Ja, dat is ongelooflijk. Ja, ja. Maar ze gaan gauw stuk? Ja, daar ben ik achter gekomen. Ja. ja, ik heb er uh, vorige week twee stukken uh, gekregen. Ja, twee stuk? Ja, ja gebroken. Allebei gebroken. Waar zijn ze gebroken dan? Aan de, aan de onderkant. En die as uh, is die eigenlijk... Uh, ik denk ook door de, door de kracht en de snelheid waarmee ze toch naar vooruit komen dat, uh, ja, dat, het, uh, dat de, dat de druk te hoog wordt op het, uh, op het frame. Nou, en toen? Nou, ik heb vanmorgen even gebeld en ik mag ze allebei uh, terugsturen. Er wordt even naar gekeken of ze gemaakt kunnen worden. Of uh, als dat niet het geval is, krijgen we twee nieuwe. Dus dat is een uh, prima service. En wat zei die leverancier? Goh, mevrouw, dat gebeurt nooit. Precies. u haalt de woorden uit mijn mond. Dat zei hij, ja. Kosten die dingen 130 euro? Ja, 130 euro. Ja, ja. Dus even bij de top 1 Toys in Zeist vragen... of ze nog een uh, space scooter hebben. Goedemiddag. Nee, aan space scooters kan ik op dit moment niet meer helpen. Die komen pas weer 20 augustus dus, uh, Komen ze waarschijnlijk pas weer binnen in Nederland... omdat het zo'n grote raarsje is. En uh, ja, dus die vind je eigenlijk niet meer. Elke winkel, ja, die hebben ze niet meer in uh, voorraad. Dus dat is heel lastig. Allemaal verkocht? Allemaal, allemaal verkocht. We hebben zelfs in twee dagen tijd hebben we 80 spacecooters verkocht in twee dag tijd. En uh, ja, nu heb je de rockboard. Uh, en uh, ja, dat is uh, ja, net iets anders dan zo'n spacecooter. En uh, ja, je ziet toch nu heel veel mensen die uh, nu voor deze kiezen. En dan verkoopt u in korte tijd tientallen steps die ja. per stuk ja. zoveel geld ja. kosten. Ja, ja, ik stond er zelf eens ook van te kijken. Want ik vond het zelf in het begin ook een beetje prijzig. Maar ja, ik denk toch dat ja, in ieder geval toch, ja, met, deze, ja, met deze zomervakantie, ja, dat toch die ouders toch allemaal wel wat leuks, voor die kinderen, ja, wat leuks aan de kinderen willen geven. En zeg nou zelf, speelgoedwinkels kunnen een rage wel gebruiken. Ja, wij kunnen altijd natuurlijk wel een raasje gebruiken. En vorig jaar had je ook een ander raasje. dat waren de waveboards. Dus die waren ook zeg maar 130 euro. Dus dat was de raasje van vorig jaar. En uh, ja, we zijn blij dat er weer een nieuwe raasje natuurlijk weer uh, hier in Nederland is binnengekomen waaien. Ik meen ook iemand te kennen die per se een waveboard wilde. Ja. En die staat nu zieloos in de garage. Ja, dat is van de raasje, Dus even in en daarna open uit. La, la, la, la, la. Jim Zonneveld was dat, he. op de step, dan sleep ik je heel eind naar Purmerend. Maar de reportage werd opgenomen in Dronten. Jeroen Schutijzer tekende deur voor. Op de eerste dag van het WK zwemmen in Barcelona... hebben de Nederlandse estafettevrouwen meteen een medaille gepakt. Zelfs zonder Marleen Veldhuis en met een nieuwe starter. Jacco Verharen legt aan Edwin Cornelissen deze nieuwe tactiek uit. Ja, je maakt soms tactische overwegingen. Je houdt ook rekening met voorkeuren van mensen. Maar leg eens uit, wat is hier de tactiek achter?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 Te vermoeden. De laatste meters van Dekker en daar vertrekt Kromo op. Nederland op de vijfde plaats, tijd van Dekker, 54-58. Ik had al vaak gestart en uh, ik vond het tijd waarop dat andere mensen ook wel eens uh, zouden starten en uh, nee, vandaag een keertje wat anders en uh, nou, ik moet zeggen we me ook prima. Ja en dan weet je gewoon dat je in uh, Ranomi een goede afmaakster hebt en dat heeft ze weer laten zien. En Kromo Wijjojo zwemt Nederland naar de derde plaats.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 Uh, meedoet onder medailles op een uh, wereldkampioenschap. En ja, volgens mij uh, en Olympische Spelen en EK's. En volgens mij is dat heel bijzonder. Wat een geweldige race van Nederland. Dat was Edwin met zijn reportage. Het is voor de recente een vast onderdeel in de zomer. Zomergasten. Gisteren was de eerste aflevering straks de eerste indruk. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Het is bijna kwart voor zeven. Michael Jackson staat al te trappen in de coulissen. Human nature... Michael Jackson was dat. Naadloos gaan we over naar Erwin de ja. Hart bij de <laughs> ANWB. <laughs> niks met elkaar te maken, Erwin. Nee, nee, precies. We gaan het maken. Wij gaan het met elkaar hebben over de files. Maar die zijn er ook al niet. Ja, we gaan het over niks hebben dus eigenlijk. <laughs> hè. Dus uh, we verwachten ook helemaal uh, heel weinig files. Ja. Ja, er kan altijd een ongeluk uh, of een pechgeval voorkomen. En uh, dat levert wel eens file op. Maar lang zal dat ook weer niet zijn. Omdat er uh, ja, miljoenen mensen op vakantie zijn. Heerlijk toch? Maar ook geen knelpunten waar aan de weg wordt gewerkt? Ja, nou, er is één knelpunt. Te, te verzinnen, dat is uh, op de A16 Rotterdam richting Breda tussen knopend Zonsil en Breda-Noord er wordt namelijk uh, sinds dit weekend uh, gewerkt richting Breda en uh, dat levert richting Rotterdam eerst nog wel wat vertraging op, dus misschien ook wel richting Breda Ja, ja. Nou, Je weet ons te vinden als je wel een file hebt Dan, dan bel ik in Ja. Tot later. Kermis moet cultureel erfgoed worden vinden kermisexploitanten want kermis is meer dan de draaimolen en kaneelstokken en suikerspin en dat verdient bescherming Colette van Une was op de kermis in Uden de Udense kermis heeft honderd attracties. Er zijn natuurlijk snoepkraampjes, grijpautomaten, de botsauto's, de rups, de spin, een achtbaan. Echt een complete kermis. Maar ook de Ulisse kermis heeft het best moeilijk, want er komen wel veel bezoekers, maar ze geven steeds minder uit. En dat merk ik ook als ik met de mensen hier praat. Gaat u daar nou iemand te kijken die hier in de spin zit? Nee, nee, nee, nee. Ik ben rond rond aan lopen en ik zeg niet dat ik hem gezin ga. Nee, nee, nee. U belooft niks? Nee, nee, nee. Ik beloof niks. U bent niet zo'n wagen als... Nee, nee, nee, nee. Echt niet. Ik vind een zachtje oilebol en dan ze het wel zijn voor mij vandaag. Ze willen graag dat het cultureel erfgoed wordt. Ik kom zelf van een klein dorp hier in de omgeving en ik vind ook van de gemeente Uden. Ik vind dat daarin dan, dat er gekeken moet worden naar de dorpen. En daar, daar moet het in stand komen. worden. Hier blijft het dan in stand. Maar de kleine dorpen moeten het in stand houden en dat is meestal een probleem. Want daar blijven de exploitanten weg omdat ze te weinig kunnen verdienen? Ja, precies. En er komen gewoon te weinig mensen naartoe. Het... Je kunt ook zeggen, als er gewoon te weinig bezoekers zijn, is het kennelijk niet meer van deze tijd. Ja, u zegt het al, geef dat het land is, het is een erfgoed. Een erfgoed moet in stand houden worden door subsidies, want anders kan een erfgoed nooit overeen komen blijven. Midden op de kermis, echt een... Ik zou bijna zeggen, volgens mij is het de mooiste plek die je kunt hebben midden op de markt in Uden. Staat wat wij vroeger de spin noemden. Tegenwoordig heet het volgens mij Polyp of zelfs Octopus. Eigenaar is Hans van Tol. Wanneer heeft u hem gekocht? Uh, ik heb hem 22 jaar geleden gekocht. Zo lang gaat hij al mee. Ja, hij is, uh, mijn oom heeft hem vier jaar daarvoor geëxporteerd. En, en uh, mijn opa was eigenlijk een klein beetje de uitvinder van de Polyp. Die heeft... Uh, uh, 35 of 40 jaar geleden in Hamburg stond er zo'n soort, soort uh, attractie. En daar is hij met zijn zoon gaan kijken, dat was mijn oom. Dus ik ben eigenlijk de derde generatie die nu uh, zo'n attractie bedrijft. De kermissen hebben het moeilijk. Hè? De stroomprijzen die uh, lopen heel erg op. Daar voeren jullie actie om te proberen die stroomprijzen naar beneden te krijgen. Er komen nog wel veel bezoekers, maar ze geven wat minder uit. Nou ja, de kermis heeft last van de crisis, net zoals iedereen... U wilt ook dat de kermis meer gezien wordt als een cultureel evenement? Nou ja, dat is een cultureel evenement. Daar is het natuurlijk mee begonnen. De kermis was vroeger volksvermaak nummer 1. Alles is daar eigenlijk uit ontstaan. De markten, de bioscoop, allerlei afgeleiden zijn, zijn van die kermis, uh, uit, uit, uit die kermis. Zelfs de tandarts die trok vroeger met de kermis mee, omdat daar veel publiek kwam. Dus die cultuur die zit er echt in. En wij zijn nu bezig uh, om de dus kermis uh, als immaterieel erfgoed uh, te gaan beschermen ook dat we die kermis ook kunnen behouden. Het dus immaterieel erfgoed gaan beschermen. Wij willen ook op die lijst van de UNESCO zien te komen. want Er dat, dat, dat, dat zijn kermis die bestaan al duizend jaar. Het zou jammer zijn als, als dat niet zo zou zijn natuurlijk. Ja meneer, loopt u al lang op de kermis rond? We zijn net gearriveerd. Gezellig, die drukte op je heen. Hè? Veel mensen, goeie weer, behalve gisteravond. Weet u nog uw eerste keer kermis vroeger? Uh, ja, toen zat ik met mijn, uh, met mijn gezicht tegen de botswagen aan. Toen brak ik mijn tanden af, dus dat, dat vergeet ik nooit meer. <laughs> <laughs> nee, dat lijkt me ook niet. Goed, kermiservaringen. De kermisexploitanten vinden dus dat ze cultureel erfgoed moeten worden. Gisteravond op de televisie was de eerste zomergasten van dit seizoen. Met een nieuwe presentator, Wilfred de Jong. En hij kreeg te maken met cabaretier Hans Steewen. Het leverde in alle opzichten een uitzending op met wisselend beeld. Verslaggever Mark Hamer vat de uitzending nog even samen. Het is live, hè? Het is, uh, het is... <laughs> het is live, Hans. Ja, goedenavond. Uh, welkom bij een nieuwe serie zomergasten. Vanavond uh, zit Hans Stewen bij mij aan tafel. En inderdaad, Hans, het is live. Cool. Ja, ongeveer 3,5 uur lang. En daarna komt je lievelingsfilm. Yes. Ja. Ik weet niet nou, of ze nou sexy is of eng bij haar. Maar hier is het Ja, dit is wel weer... toch wel weer prima. We moeten wel eerst die knaagdieren weg. Ja, dat vind, dat vind je niet... Je kan je niet nee, voorstellen niet, dat je met denk, haar in bed ligt met knaagdieren nee, erbij? Nee, die, ik ben, knaagdieren betrek ik nooit in mijn seksuele leven. Misschien wel andere dieren, maar ik vind het echt te klein. Andere dieren? Ja, dat zou wel kunnen. No matter how many flags you burn. No matter how many embassies you attack. free speech will prevail. En you'll suck it up and like it. Ja. Waarom wilde je dit laten zien? Nou, ik wou dat ik zo had durven reageren. naar de moord op Van Gogh. Dat ik uh, dus niet voorzichtig. En wat kan ik wel zeggen, wat kan ik niet zeggen. Het moet voorzichtig zijn. Gewoon recht voor zijn raap, zeggen, dit pik ik niet. Wat, wat, is, de, wat is jouw angst? De, de, bedreigd te worden, doodgeschoten te worden. Ja. En wat is daar aan te doen? Aan, aan... Kogelvrij vest. <laughs> of... het <laughs> verbukken. bukken. Ja. Ik heb de indruk, want ik speelde zelf geen piano, dat die. Dat zijn vingers van hem zo gek staan. Dat zijn handen ook zo gek staan. Dat hij zo gek zit. Oh ja? <laughs> oh vind jij dat? Ja, dat vind ik. Dan doe je dat toch lekker zelf. Dat, van die teppers was je ook al zo kritisch. Nee, nee ja, ik, ik, valt ik, ik, Hij zit heel laag. Hij ja. zit heel laag. Hij zit, hij zit zo. Hij zit, ja. Meestal zitten mensen zo. Dus hij zit heel, heel laag. Misschien is dat, dat wat je ziet. Ja. Vind ik ben wel gelukkig ja? wel. Ja, gelukkig? Ja? Zelfs anders geweest? Ik ben ook wel eens ongelukkig geweest. Ja. Het was een periode van echt totale uitputting en veel te lang doorgaan. En, uh, en dus uh, uh, niet dealen met dingen die ik wel moest verwerken. Ik dacht, het gaat prima toch? Als so ik wil je heel erg bedanken. Oh, nou, graag. Ik heb gedaan. veel maanzinnige fragment gezien. En, uh... Ik vond het je goed praten. Dank je wel. Ja, heb je een nice zin gehad? Ik vond het wel uh, een rare, rare toestand, maar ik vond het wel, <lacht> <lacht> vond het wel leuk. Ja. Goed zo. Dank je wel, jongen. Ja, en succes He? met die andere uh, Ja, ja, ja want ik zeg even ja. tegen de kijkers dat dit dus de eerste aflevering ja. was van zomergasten. Uh, volgende week zit hier ja. schrijfster Nelleke Noordervliet. In. It's summertime, summertime, some-sum, summertime, summertime, summertime, some-sum, summertime, summertime, summertime, some sum summertime, summertime, summertime. NOS Radio Journal. Push Shut them books and throw away. Say goodbye to the class today. Skip along and change your ways. It's summertime. no more history. The tree because it's all the time. It's time to head straight for the mills. It's time to live and have some thrills. Come along and have a bowl of regular people. Well, are you coming or are you waiting? Just so folks, I'm off the plane. Hurry up before I faint. It's summertime. Well, I'm so happy that Why'd you live? Oh, how I love to take a trip. I'm sorry to.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 Summertime, Summertime, Summertime, Summertime, Summertime, Summertime, Summertime, sum, Summertime, Summertime, Summertime, sum, Summertime, Summertime, Summertime, sum, Summertime, Natuurlijk, het is de ultieme zomerplaat. It's summertime, summertime, summertime. Hobbyhorse. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Robert Baltus. De huisvesting van verstandelijk gehandicapten in woonwijken leidt op zeker zes plaatsen in Nederland tot conflicten over ernstige geluidoverlast. Buren klagen in de Volkskrant dat het geschreeuw hen door merg en been gaat. Gehandicapten worden de laatste jaren steeds vaker... in zorgvoorzieningen in woonwijken geplaatst... in plaats van grootschalige instellingen... zodat ze mee kunnen doen in de maatschappij. Maar buren in onder meer de plaatsen Terheide, Hengelo en Eemnes... die worden gek van het schreeuwen, het grommen en het slaan van gehandicapten. Ge gehandicapten, zo schrijft de krant. Die kinderen hebben gewoon een heel ander stemvolume, zegt een buurtbewoner die negen jaar naast een huis voor verstandelijk gehandicapte kinderen in Boksmeer woonde. Ze zijn toch veel beter af op een groot terrein waar ze vrij kunnen spelen en gillen in plaats van in een wijk waar ze zich stil moeten houden, zegt hij in het Ochtendblad. Goed economisch nieuws, want voor het eerst sinds 2011 is het aantal vacatures in de bouw gestegen. Volgens het Financieel Dagblad is er een stijging van 6 ten opzichte van vorig jaar. Vorig jaar namelijk nam het aantal bouwvacatures nog met 20 af. Volgens een deskundige helpt het lage btw-tarief in de bouw. en Ook uitgestelde onderhoudsinvesteringen aan bedrijfspanden vinden nu ook toch plaats en daardoor stijgt de vraag naar personeel ook. Het bericht is hoopgevend. De bouw geldt als een belangrijke aanjager voor de rest van de economie. Op de voorkant van Metro een vredelievende en zonovergoten foto... van een stel in een roze en geel gekleurde overal geklede meiden. Met daarop de tekst Love and Peace op de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. Het grootste festival van Oost-Nederland brak dit jaar weer alle records. Ruim 162.000 mensen kwamen afgelopen weekend naar het festivalterrein. Dat meldt de organisatie op de website. Vorig jaar was dat nog 156.000. Toch was het niet alleen maar love and peace. Er brak ook nog een vechtpartij uit... waarbij twee gewonden vielen en 15 mensen werden aangehouden. Dat schrijven verschillende media... waaronder ook de regionale omroep RTV Gelderland... die het hele weekend verslag deed van het evenement. Dat is het mediaoverzicht. Dankjewel, Robert. We hebben straks nog een reportage voor u na zeven uur uit Mali. Want onze correspondent was daar ter plekke. Onze correspondent Koert Lindijer. In Mali werden afgelopen weekend verkiezingen gehouden. Overigens niet het enige land, ook in Cambodja en in Zimbabwe... werden verkiezingen gehouden. Maar de reportage komt uit Mali.